Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Nederland is voorlopig niet van plan om de Palestijnse staat te erkennen. Dat zei minister Veldkamp vanmiddag in een ingelast debat over de opstelling van Nederland tegen Israël. In tegenstelling tot andere Europese landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Malta... ...vindt Veldkamp de erkenning van een Palestijnse staat nu niet aan de orde. Ook voor strengere sancties tegen Israël is geen meerderheid bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer. Op verschillende plekken in het land is gedemonstreerd tegen de situatie in Gaza. Onder meer in Den Haag, Groningen, Assen en Oosterwijk gingen mensen de straat op. De grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Na drie dagen is het de brand weer gelukt om de uitbreiding van het vuur te stoppen. In die tijd is 170 vierkante kilometer aan struiken, pijnbomen en landerijen verwoest. De brand was de grootste in 50 jaar in Frankrijk... Een vrouw die weigerde te evacueren kwam om het leven. Elf brandweerlieden en twee anderen raakten gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Kenia is een medisch vliegtuig van Amref Flying Doctors neergestort. Het vliegtuig kwam terecht in een woonwijk vlakbij de hoofdstad Nairobi. Vier inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Twee andere slachtoffers zouden in het huis zijn geweest waarop het vliegtuig terechtkwam. Het is niet duidelijk of er nog andere mensen aan boord waren... en of er nog vermisten zijn na het ongeluk in Kenia. De politie heeft in Gorkum bijna 1600 kilo cocaïne gevonden in twee voertuigen. Zulke aantallen worden wel vaker aangetroffen door de marechaussee in de Rotterdamse haven. Maar voor de politie is het bijzonder. De drugs werden gevonden in een lopend onderzoek. Vier mensen zijn aangehouden.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 Go wiring I'm a joke on a porch It's a slippery slope but not A lot of week goes by As we speak Like a ghost, like a ghost Turn it off to stay afloat How does this keep happening to me? I do it to myself I refuse to get help Now I trip I'm just gonna leave a mark All my friends they wander rest. touch to me I'm bound panic panic I know it's pathetic distracting me to touch in and... me Sangle wiring Ik zou doen, ik voel me ineens weer niet in top Word gek in mijn hoofd, krijg ik niet recht in mijn kop Weet niet wat ik wil, ah, wat is het verschil En in de kou van de schaduw staat mijn leven zo stil Kapot, waar te kijken moet hier of oprecht Op de rare dieren zijn heb ik zo'n moeilijke tekst Mijn brengt er toch goed, ontbreekt me te moed Dan voelt de kou van de schaduw als een warme gloed draai ik in mijn dood zijn dezelfde plek en net ideeën, ja, die maken me werk. Gevoel is gedeeld. Toekomstig gedeeld. Ik maak de kou van de schaduw totdat ik me verveel. Jouw vrouw. Het voel ik op de pijn als zo'n verleden Ik sta in de wacht, te veel nagedacht en in de kou van de schaduw pak me twijfel de lach. Mijn plannen voor de toekomst al zo veel keer gemaakt. Steeds als ik je zie toch weer de weg kwijt geraakt. Vertwijfelde pijn, onzeker terrein, de kou van de schaduw maakt mijn wereld te klein. Gauw maar dus weg.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 Smile, turn your gaze or walk on by. Every a mouth doesn't mean that you have to speak.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 Linterlo, die komt uh, dan ook uh, spelen. En die moeten dan echt met het openbaar vervoer uh, vanuit Amsterdam. Dat moet dan denk ik niet zo'n probleem uh, zijn om hier naar Zandvoort uh, te komen. En dat is dan de 28 e Er is nog meer, maar dat uh, ga ik je uh, in de loop der tijd nog allemaal vertellen. 10 oktober voor de vrienden van Alaska. Want ze komen weer uh, uh, samen in de piers. En dan gaan ze onder meer denk ik ook uh, dit nummer spelen. Red Herring.